Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Op Radio 1 praten we u de hele dag bij over Libië. Het laatste nieuws met onze verslaggevers, correspondenten ter plekke. En dat doen we de hele dag op deze zender. We beginnen met een samenvatting van het belangrijkste nieuws, gelezen door Martijn Huis. Goedemorgen. Het Libische afweergeschut is op meer dan twintig plaatsen... rond Tripoli en Misrata, flink beschadigd door aanvallen van de coalitietroepen, zegt de VS. Gisteravond werden meer dan 100 kruisraketten op Libië afgevuurd... vanaf Amerikaanse en Britse marineschepen in de Middellandse Zee. Vannacht hebben drie Britse gevechtsvliegtuigen doelen in Libië aangevallen. Vliegvelden, strategische plekken en troepen van kolonel Gaddafi werden bestookt. Sommige raketten zouden zijn neergekomen bij het hoofdkwartier van Gaddafi. Volgens de Libische Staatstelevisie zijn door de aanvallen 48 doden gevallen. Ook zouden er 150 mensen gewond zijn geraakt. Veel slachtoffers zijn volgens Libië gevallen in niet-militaire zones... Gaddafi heeft een toespraak gedreigd met tegenaanvallen op militaire en burgerdoelen in landen rond de Middellandse Zee. Hij wil burgers gaan bewapenen en zijn land beschermen tegen wat hij noemt de koloniale kruisvaarders. Voor zover bekend zijn er op dit moment nog twintig Nederlanders in Libië, van wie zeventien in Tripoli. Er is dagelijks contact met hen. Technici bij de kerncentrale Fukushima in Japan hebben enige vooruitgang geboekt bij het herstellen van de koeling van de reactoren. Eerder dachten ze nog dat ze radioactief stoom zouden moeten laten ontsnappen. Maar dat hoeft niet meer, omdat de druk in de meest kritieke reactor met plutonium is gestabiliseerd. Dat gebeurde nadat de brandweer er 13 uur lang honderden tonnen water op had gespoten. Verder verloopt het herstel van de koeling voorspoedig... en daalt de temperatuur in twee reactoren in de bassins met gebruikte brandstofstaven. De wijde omgeving van de centrale in Fukushima is licht radioactief besmet... Zo zijn in melk en spinazie tot op 120 kilometer van de centrale hogere gehaltes radioactiviteit gevonden. In Taiwan zijn radioactieve stoffen gevonden in een lading bonen uit Japan. In Nederland waarschuwt de stichting Veilige Haven voor containers en schepen uit Japan. Eén container zal volgens de stichting geen gevaar opleveren. Maar het is mogelijk dat een grote stapel containers bij elkaar wel te veel straling produceert. Negen dagen na de aardbeving en het tsunami hebben reddingswerkers in Japan nog twee overlevenden gevonden, heeft de Japanse staatstelevisie gemeld. In de stad Ishimaki zijn onder het pijn van ingestorte gebouwen een vrouw van 80 en een jongen van 16 gevonden. Ze zijn ernstig verzwakt, maar wel bij bewustzijn. Over de hele wereld mogen Tibetanen vanaf vandaag naar de stembus om een nieuw, nieuwe politiek leider te kiezen. Zo'n 85.000 Tibetanen krijgen een maand de tijd om te stemmen. De 75-jarige Dalai Lama maakte anderhalve week geleden bekend... dat hij zijn politiek leiderschap neerlegt. De grootste hebben voor zijn opvolging lijkt de 43-jarige Lopsang Sanghai, die nog nooit in Tibet is geweest. Hij is geboren in India. De Dalai Lama ontvluchtte zijn land in 1959... na een mislukte opstand tegen het Chinese gezag. Sindsdien verzet hij zich tegen de Chinese overmacht in zijn thuisland. Het weer, steeds meer zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Dankjewel Martijn. Martijn Nijhuis, nou ja, zoals dat praten wij nog even verder over Libië. Want die Amerikaanse kruisraketten en de Britse gevechtsvliegtuigen... die hebben dus vannacht militaire post in Libië bestookt. Volgens de Verenigde Staten is het afweer geschud op meer dan twintig plaatsen... rond Tripoli en Misrata flink beschadigd. De Amerikaanse president Obama zegt dat Gaddafi... de internationale gemeenschap geen keuze heeft gelaten. En de Britse premier Cameron noemt het militair ingrijpen... legaal, noodzakelijk en gerechtvaardigd. Het is nodig omdat we met anderen... trying moeten proberen him zijn militair te gebruiken... tegen zijn eigen mensen. Het is legaal omdat we de backing van the United Nations Security Council... en ook van de Arabische League en many others. And it is right because I believe we should not stand aside while this dictator Murders his own Volgens de Libische staatstelevisie zijn er bij de bombardementen 48 doden gevallen. Ook wordt geclaimd dat de bemanning van een Italiaans schip gevangen is genomen. We gaan ons licht opsteken in Libië, in Tobruk. Dat is die stad daar aan de grens met Egypte. Daar is onze correspondent Mustafa Oekbi. Mustafa, een uur geleden horen we Hans-Jaap. Die is Hans-Jaap Melissen. Die is in Benghazi. Daar is het rustig. Hoe is het op dit moment bij jou in Tobruk? Nou ja, vannacht was het een beetje orgasmat als we hoorden voortdurend de eh, eh, ver buiten de, buiten de stad. Eh, eh, Schijnt schijns zouden de, de milities van Kazachstan van 30 kilometer eh, daartoe eh, zich uh, ophouden. Daar eh, waren eh, ze volgens de opstanderingen begonnen aan een opmars, maar eh, ze zijn inmiddels eh, gestopt omdat er waarschijnlijk uit vrees voor beschikkingen worden door geallieerden. Zijn de, nou, de troepen van Gaddafi geworden om hun opmars op te zetten zeg maar, voor te zetten richting uh, Tobruk. Oh, want uh, ja, de bedoeling eigenlijk voor Gaddafi's missies is om op de stad Tobroek in te nemen. Maar dat wordt nu natuurlijk wat lastiger door die door de geallieerden. Ja, dat is de grote vraag, inderdaad. Wat gaat hij vandaag doen? Gaddafi dan? Uh, blijft hij inderdaad in de stellingen en dus op uh, een bepaalde afstand van Tobruk, Of rukt hij op? Nou ja, de opstandelingen houden werkelijk alles rekening, met alles rekening. Omdat zij niet uh, blijven, uh, willen blijven vertrouwen op die uh, acties van de geallieerden. Omdat, kijk, als Gaddafi uh, zijn troepen uh, de geeft om verder op terug richting richting Broek, Dobrouk, en valt. Dat betekent dat de stad totaal is afgesloten van de buitenwereld. Dan kan hij zich achteroverleunen, dat af hij dan. En eh, dan kan de stad niet meer bevoorraad worden, niet door, bewapen, door wapens, niet door voedsel. En zo kun je langzaam de, de, de stad uitknijpen. En uh, dan hoef je de stad op zich niet, niet uh, in te nemen. Uh, daar, zijn ze, op daar zijn de, op de opstandingen buitengewoon bang voor. Uh, maar ja, daarom doen ze er ook alles aan. En ze hebben nu verdedigingslinies opgezet om Tobruk in ieder geval te verdedigen. Voor het geval uh, de, de, de troepen van Gaddafi uh, willen doormarscheren recht in Tobruk. En hoe is het trouwens met de stroom vluchtelingen? Want die kwam gisteren behoorlijk op gang van Benghazi naar Tobruk... en dan vervolgens naar Egypte. Gaat dat ook nog steeds door? Nee, dat is nu wat vandaag wat rustiger geworden. Mensen hebben toch blijkbaar het gevoel... ...dat door die acties van geallieerd dat de stad Benghazi niet snel zou worden ingenomen uh, door de troepen van, uh, van Gaddafi. Maar de meeste vluchtelingen die gisteren uit de stad uh, zijn gevlucht... ...die zijn nog steeds hier in de buurt van Toebroeken en ook aan de grens met Egypte, ...omdat ze niet durven terug te keren naar Bagrazi. En ze zijn bang dat er nog van alles kan, worden, kan, kan gaan gebeuren. Uh, dat de troepen van uh, Gaddafi in ieder geval alsnog de stad zullen beschieten... Of uh, misschien uh, zich ze uh, daar, gaan, uh, zich daar willen, willen gaan vechten met uh, de opstandeling. Kortom, ze houden even uh, uh, afstand uh, van de stad Benghazi. We willen eerst even aankijken hoe die situatie is. Hoe die situatie zich ontwikkelt. Voordat zij überhaupt uh, denken aan terug naar Benghazi. Oké, okay, dankjewel, Mustafa. Mustafa wie was dat vanuit Tobroek uh, Bij de grens dus daar tussen Libië en Egypte. Dan de acties uh, zelf. Vannacht zijn dus toestellen in de lucht gegaan van de Amerikanen, de Fransen en uh, de Engelse, maar een van de voorwaarden voor de militaire actie... was dat de Arabische landen uh, zelf zouden meedoen. Althans in ieder geval steunen en misschien meedoen. Correspondent Nicole Leveve, die is in Egypte. Nicole, uh, is in, ondertussen een beetje duidelijk... of de Ameri uh, uh, Arabische landen ook meegaan doen zelf? Nou, de twee landen die genoemd worden, dat zijn de Emiraten en Qatar. Nou, de, het Westen vindt het heel belangrijk dat uh, de Arabieren ook meedoen... juist om te voorkomen... Wat uh, Gaddafi ook al zegt, dat uh, het alleen maar koloniale kruisvaarders zijn. Hè, die uh, nu uh, Libië uh, bestoken en het luchtruim uh, veilig maken. Qatar is ook het enige land wat zich uitspreekt. De anderen die steunen, die geven politieke steun. Maar de uh, in de van Qatar die heeft gezegd, de situatie is ondraaglijk. En dus moeten wij, uh, wij in, ingrijpen. Uh, de Emiraten is ook, is, ja, zullen misschien ook gaan vliegen. Er zal wel een toestel de lucht ingaan, want anders blijft het alleen maar bij woorden. Maar de rol van de Arabische landen, zo wordt verwacht, wordt niet heel groot. Er wordt ook gezegd dat Qatar die beschikt over F-16 vliegtuigen, de Emiraten, over Mirage vliegtuigen. Dus zij zouden een actie mee kunnen doen. Maar ze hebben natuurlijk wel een probleem, want aan de ene kant wil je wel meedoen... aan de andere kant willen ze niet zo ver gaan dat Gaddafi ook door hun actie uit het uh, zadel wordt gewipt. Nee, absoluut. Ze zeggen wij richten ons uh, er niet op om de Libiërs aan te vallen of Gaddafi of zijn familie in tegendeel. We zijn er niet op uit om het regime te laten vallen. Uh, ze benadrukken nog maar eens, wij willen de bevolking helpen en zijn niet uit op regimeverandering. En dat is natuurlijk ook wat het Westen zegt. Juppé, uh, de, de, de, de, de vatman, die zei nog, het is onduidelijk of de grotere landen, zoals Saudi-Arabië, mee gaan doen. Uh, ze blijven maar benadrukken dat de Arabische landen meedoen. Uh, het moet duidelijk zijn dat het Westen er niet op uit is. Uh, om eigen belangen te dienen. En ook in de Arabische wereld willen ze heel duidelijk maken... wij zijn niet uit op gezienverandering. Ook omdat ze natuurlijk absoluut niet willen dat dat in eigen land zou gebeuren. Ja, we spreken met elkaar terwijl jij in Egypte zit, in Cairo. Land wat zelf net een omwenteling heeft meegemaakt. Gisteren gestemd heeft over een referendum. Is het daarna nou ook een beetje het gesprek van de dag? Uh, uh, kijken ze er ook met Argus ogen naar? En volgen ze het intensief? Absoluut uh, heel erg gevolgd. Mensen zijn hier natuurlijk ook bezig met hoe gaat het verder met de opbouw van, van de eigen democratie. Gisteren mochten ze dan stemmen voor het eerst nadat het is weggegaan. En wat je ziet is op straat worden hier ontzettend veel spullen gekocht: T-shirtjes, kalenders, kaarten met daarop uh, de martelaren. Allemaal met uh, de Egyptische vlag. Maar daar ligt een nieuwe vlag naast en dat is de vlag... ...van uh, Libië. Je ziet dat uh, t-shirtjes worden verkocht, vlaggen worden verkocht... ...en met vlaggen wordt gezwaaid En de solidariteit is heel groot. En wat je ook merkt, uh, vorige week is er een, uh, een cameraman van Al Jazeera... ...is om het leven gekomen. En toen werd meteen de, uh, de vlag van Qatar. He, Al Jazeera zit in Qatar. Die werd uh, op straat gehangen. Dat gebeurt in veel Arabische landen. En je ziet dat de solidariteit... ...en het meeleven met elkaars revolutie en met de Libische bevolking... ...die nu zo leidt, heel groot is... Dat mensen ook bereid zijn om mensen op te vangen, dan nou komen er uh, geen libiërs in grote getalen de grens over. Maar mensen zeggen hier: als ze dat wel doen, dan mogen ze bij ons thuis komen zitten, want wij willen hen steunen. Oké, okay, Nicole, dankjewel. We spreken elkaar vandaag wellicht ook nog een keertje over de uitslag van dat referendum wat gisteren dus is gehouden. Nicole Leveve was dat uit Cairo. We houden u dus de hele dag hier op de hoogte op Radio 1. Elk uur met een extra Radio 1 journaal. En als er aanleiding voor is, dan komen we gewoon in de lopende programmering langs met het laatste nieuws. Hier op deze zender Radio 1. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Dit weekend zijn de spektakeldagen in Dordrecht. Diverse kerven- en kampeerautomerken presenteren zowel nieuw als jong gebruikte modellen. Openingstijd van 11 tot 6. Entree en het parkeren zijn gratis. Surf naar spektakeldagen.nl voor meer informatie.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 Spiritualiteit, opleidingen, gezondheid en zingeving staan centraal op de Onkruidbeurs. Hier vindt u ongeveer 200 exposanten en circa 50 gratis lezingen en workshops. De beurs wordt gehouden in het gebouw van Expo Houten aan de A27. Aanvang 10 uur. Kijk op onkruidbeurs.nl voor meer informatie. Zondag 20 maart wordt de OHM-documentaire over het Hindoeïstische feest Holi vertoond. Tijdens Holi besproeien Hindoes elkaar met gekleurd water of poeder en wens je de anderen een gezond en kleurrijk leven toe. Een deskundige verzorgt een inleiding. Meer informatie www.tropenmuseum.nl Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekker weg in eigen land.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Japan staat al ruim een week in het middelpunt van de belangstelling. Eerst vanwege de tsunami die het land overviel. Maar de laatste dagen gaat het bijna alleen nog maar... over één van de gevolgen van die tsunami. Namelijk de problemen bij de kerncentrales in Fukushima. De rest van de gevolgen van die tsunami zou je er bijna door vergeten. Al die mensen die dakloos geworden zijn. En vooral ook het gebrek aan alles. Voedsel, drinken, medicijnen, brandstof. Het is allemaal uiterst schaars geworden. En het meest opvallend daarbij... Is de reactie van de Japanners zelf? Geen panische tevreden zoals bij andere natuurrampen in het nabije verleden. En ook geen chaos, plunderingen en dat soort zaken. Hoe komt het dat het in Japan niet zo gaat? Is dat cultureel bepaald of hebben de Japanners lessen getrokken uit het verleden? We gaan het er straks over hebben met Elbrief Venema, voormalig correspondent uit Tokio. Ja, en daarna, na de kolom van Nelke Noordenvliet, gaan we het even hebben over. Ja, de grootste misdadiger uit de wereldgeschiedenis misschien maar... waar Gaddafi een hele kleine jongen bij is... namelijk over Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. En daarvoor hebben we aan tafel historicus Hitler kennen... en veel weten, zoals het ook wel eens genoemd wordt. En dat is bedoeld als compliment, Wim Berkelaar. Straks gaan we het over Hitler. Ja. En die eerste beeld. En daarna, na 11 uur in de tweede uur van OVT... het verhaal van de enige tsunami die Europa ooit getroffen heeft. En dat was in 1908 in Italië. Er zijn toen ruim 100.000 doden gevallen. En we praten met Pieter Steins over zijn boek getiteld... Macbeth heeft echt geleefd. In het spoor terug tenslotte het eerste deel van het levensverhaal... van de Oekraïense Nina Kalpeta... waarin de door Stalin veroorzaakte grote hongersnood... uit de jaren 30 centraal staat. Dat allemaal later, maar nu eerst een fragment uit het nieuws... van eerder deze week. Right from the start, very conscious of the war being a very serious situation. The war Frank Buckles is referring to is World War I. In 1917, Frank was too young to enlist, so he lied to the Army recruiter. Although he doesn't much like the word lie. I didn't lie, I just mis misrepresented. Yeah. You know. <laughs> Frank's misrepresentation worked. En hij became a U.S. Army corporal. I went overseas in December 1917. I was all along the hole to get to France. A regular Army sergeant said, if you want to get into France in a hurry, you go into the ambulance corps. Frank had learned to drive on his family farm, and that got him to France. Ja, over Frank Buckles ging dat de laatste Amerikaanse veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was de laatste man die de loopgraven met eigen ogen gezien heeft. En werd 110 jaar oud en afgelopen dinsdag begraven op de nationale militaire begraafplaats Arlington... in aanwezigheid van president Obama en vicepresident Biden. Ja, en over deze laatste veteraan hebben we nu aan telefoon... Wereldoorlog 1 deskundige en hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Wim Klinkert. Wim Klinkert, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Wim, uh, Obama bij de begrafenis aanwezig. Uh, dit is een ding in Amerika, de laatste veteraan? Ja, niet alleen in Amerika. Ook uh, in andere landen waar de laatste veteraan is overleden is daar veel aandacht aan besteed. Um, in Engeland bijvoorbeeld, van de grote dienst in de Westminster in 2008. Toen daar de laatste veteranen overleden waren. Dus ja, het heeft, uh, het heeft wel een grote betekenis. De Amerikanen hebben dat trouwens altijd bijgehouden hoor. Ook van vorige oorlogen. Uh, als de laatste veteraan overleed werd daar extra aandacht aan besteed. Ja. ja, nou ging het, hoorden we in het fragment, hier om iemand die op 16-jarige leeftijd die oorlog inging. Een kindsoldaat. Ja. Ja, een kindsoordaan, dat, dat zouden wij nu zeggen. Er wordt liever gesproken van underage soldiers. Dat is meestal de kreet die gebruikt wordt. Uh, ja, dat kwam heel veel voor. Dat kwam echt heel veel voor. Uh, bij de Canadezen is de schatting zelfs van 20.000. Uh, bij de Britten zal het ook heel hoog gelegen hebben en ook bij de Amerikanen. Dat kwam omdat er gekeurd werd op zicht. Dus als zo'n jongen kwam en hij zei dat hij een bepaalde leeftijd had, en dat was uh, min of meer te geloven. Dan, uh, dan kwam hij er maar heel makkelijk doorheen. Ja, ja, dus je kan eigenlijk zeggen dat er bewust uh, jongeren werden meegenomen. Nou, er werd, er werd niet opgekeurd en de aantallen moesten hoog zijn, laat ik het zo zeggen. Maar er werd ook wel bewust uh, ge ge uh, gerecruiteerd op die manier. Er zijn verschillende voorbeelden van jongens die wel hun werkelijke leeftijd zeiden, 16 of zo, werden afgekeurd. En, maar dan zei de recruiting officer: Kom morgen maar terug. En dan kwamen ze morgen terug, toen waren ze 19. En uh, ja, daar werd ze aangenomen. Ja, en dus dat kwam ook voor. En was dat nou een echt uh, Eerste Wereldoorlog fenomeen? Of is dat in de Tweede Wereldoorlog ook weer gebeurd? Nee, dit is in de Tweede Wereldoorlog veel en veel minder gebeurd. Het is in de Eerste Wereldoorlog de snelheid van de recrutering. Het gebrek aan uh, uh, bewijsmateriaal, geboorteactes en, en verificatie daarvan. Uh, maar vooral ook het, het halen, hooghalen van de quota's en het gebrekkige uh, recruteringssysteem. In veel landen hadden ze ook nog geen dienstplicht, dus dat was allemaal ja. vrijwilligers is dit toch in deze enorm, enorme omvang en massa echt wel een Eerste Wereldoorlog verschijnsel. Ja. Nou, t -t Tot slot nog, in dit bericht uh, en ook in de berichten in de kranten deze week... wordt gezegd dat dit echt de laatste veteraan was die de loopgraven gezien heeft. Maar dan gaat het altijd over veteranen aan geallieerde kanten. Ja. We, uh, wat, wat weten we van de veteranen nou, van de Duitse kant? Van de Duitse kant weten we dat de laatste ook in 2008 is overleden. Toch eens even nagekeken. Dat is Erik Kessner, dat uh, was een Duitse soldaat... Uh, die helemaal op het eind van de oorlog geen, geen kindsoldaat, want hij was net 18. Uh, en hij heeft ook nog in 1918 voor een para in de parade meegelopen en uh, de keizer nog gezien als keizer. Um, en is in de Tweede Wereldoorlog als major bij uh, de Luftwaffe in dienst geweest. En hij is in uh, 2008 overleden en geldt als de laatste Duitse oorlogsveteraan. Ja, maar krijgen aanmerkelijk minder publiciteit dan deze? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, nee, in Duitsland is dat, uh, dat stukje minder om ook wel begrijpelijke redenen, denk ik. Um, en heeft, uh, heeft veteraan zijn, maar dat sluit misschien mooi aan bij dit item over Hitler. Uh, een heel andere vertegenwoordiging? Ja, helemaal tot slot, Wim of, uh, Wim, of Wim. Zal ik maar even zeggen hoe oud was Adolf Hitler toen hij uh, onder de wapenen ging? 25. Oh, kijk. Stel, ja, dat ja, was ja, echt de veteraan. Geen ge ge ge ge kind zonder <laughs> Goed, Wim Klinkert, hartelijk dank voor deze uh, korte toelichting. Graag gedaan. Oké. Okay. Dan gaan we nu uh, naar Japan. De beelden daarvan uh, uh, zien we dagelijks op ons scherm. En wat daarbij vooral opvalt is de houding van de Japanners zelf. Waar komt die beheerste reactie vandaan? Zit dat in de volksaard? Zijn de Japanners in het verleden altijd op zo'n manier met tegenslagen omgesprongen? We gaan er nu over praten met uh, Elbrich Venema. Van 1984 tot 1993 correspondent voor NSC Handelsblad in Japan geweest. En ze was in 1995 ook aanwezig bij de vorige grote aardbeving in Japan, die in Kobe. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna tien jaar in Japan gewoond. Ken je dat getroffen gebied goed? Uh, ik ken het getroffen bied, gebied niet goed. Ik ben er wel op vakantie geweest. Het is een bekende pelgrimsroute van een Japanse dichter die veel wordt nagewandeld. Het is een heel, heel mooie streek, maar het is niet een gebied waar ik op mijn duimpje ken. Nee, Tokio ja. is het hart van. Japanse maatschappij. Ja, en dat ligt daar een paar honderd kilometer vandaan. Te zuiden. Ja, goed. Nou ben jij bij die vorige aardbeving geweest. Dat was in 1995 in Kobe. Je ja. bent toen ter plaatse geweest. Ja. Die aardbeving overviel de Japanners s'nachts. Uh, toen werd gezegd, dit is de ergste aardbeving in bijna 70 jaar. Uh, hoe ging het er toen aan toe? Was dat vergelijkbaar met nu ook zo beheerst? Um, wat, wat betreft uh, beheerste reactie en uh, geen uitbreken van paniek en solidariteit... is het volledig vergelijkbaar met, uh, met, wat, met, met de beelden die we, die, die we nu zien. En uh, een soort van uh, ja, geen paniek, geen, geen plunderen. Mensen zelfs in een ingestorte supermarkt rekenen ze nog keurig uh, af... afgaand op, uh, op wat we zien. En dat past bij... Um, uh, het, zeg maar, waar Japaners vrij goed in zijn, schikken in het grotere geheel. Dus, uh, en dat is voor iedereen beter als iedereen dat doet. En er zijn Japanners zich zwaar bewust van... dat zeker op momenten als dit het voor iedereen van belang is... om juist niet aan je eigen belang te gaan denken... maar uh, uh, rekening te houden met een grotere geheel. Ja, ja maar goed. Dat, iedereen kan dat rationeel wel denken. Maar ja? ik heb ooit een keer meegemaakt in Groningen... dat het brandalarm bij de HEMA afging. En wat ik mensen toen allemaal mee zou graaien... bij het naar buiten rennen, wil je niet weten. Dat gebeurt daar dus niet. Dat gebeurt dus niet, nee. Ja. nee maar het is iets wat je elke dag meemaakt als je gewoon in Tokio in een trein stapt. Dat is zo vol en druk. Als je je realiseert dat als hier iemand uh, aan mok gaat maken of gaat duwen... je moet je focus bepalen tot bij wijze van spreken 50 centimeter voor je... En dan, dan, dan werkt het. Als je gaat nadenken over die massa's die daar bewegen. en wat er zou kunnen gebeuren. is gekmakend. Ja. Maar dus iedereen is getraind. Maar, maar, maar in... je wordt daar toch geduwd in de trein? Ja, je wordt, je wordt de trein ingeduwd. Maar in Japan interpreteren ze dat ook als dat je wordt geholpen. En niet alsof je een, een, een veewagen in wordt geduwd. Maar iedereen wil die trein in. Het is alleen maar handig. Hoe meer mensen erin gaan, hoe sneller dat allemaal verloopt. Dus er zijn helpers. Het wordt niet ervaren als, als duwers of als iets mensonterends. Terwijl. Daar maar word je dan als westerse individueel niet helemaal gek van die beheersing? Ik zou er helemaal uh, gek van worden. Nou ja, ik zou je sterker zijn. vertellen, uh, het is ontzettend aangenaam als de maatschappij zo marcheert. Zeker in het openbare leven en uh, op straat en met het voorbeeld van die uh, Jij laat je ook de treinen. metro induwen duwen daar? Nou, ik kon het permitteren om niet de spitstrein te nemen. Maar als het zo uitkwam, ja hoor. En dat, is, dat, dat werkt alleen maar beter. En zeker in, als je zegt, van, had je in Kobe gezeten, dan ben je ook blij dat iedereen zich, uh, nee, zich voegt. In dus op zo in zo'n omstandigheid is dat individualisme helemaal niet... Een, uh, uh, dus het, het zijn op een hele hoop vlakken is dat een heel uh, aangename uh, eigenschap. Ja. Nou, nou, nou lijkt het zo, hè? ook in vergelijking met, met, met, met andere aardbeerrampen die we kort geleden hebben gehad in Haiti en wat langer geleden ja. met Katrina en zo, dat we nu veel nauwkeuriger geïnformeerd worden vanuit ja. Japan. Is dat ook werkelijk zo? Jij was er toen in 1995 bij. Uh, is dat ook werkelijk zo? Of, of geven ze alleen maar uh, wat exacte informatie? Omdat ze het zelf ook niet weten. Nou, Ik vind het heel moeilijk ja. te beoordelen. In ieder geval wat heel opvallend is. Is die, uh, de cijfers over de dodenaantallen. Japanners die geven echt alleen het aantal getelde, geturfde, misschien wel geïdentificeerde doden. En dus in, in, met Kobo kan ik me herinneren. Dat was, begon met 2. En toen 15 en 32. Terwijl je al weet. Er is een hele wijk tegen de vlakte. Die is door zijn hoeven gezakt. Onderste, de benedenverdieping is daarvan uh, verwoest. Omdat die ...verdiepingen erboven erop liggen. En er zijn dus toch twee doden. En dat begon toch ja. met twee doden. Nou, ja. is, is, is bijvoorbeeld... Uh, ...je zou je kunnen afvragen hoe, hoe dat komt... Hè? ...dat, een, ja. dat, een, dat een, een, een overheid en een, een pers zo met de dingen omgaat. Heeft dat wellicht misschien een beetje wilde gedachten... ...maar heeft dat misschien met <coughs> Hiroshima en Nagasaki... ...met die ene grote ramp te maken... ...dat je denkt, we moeten de boel beheerst houden... ...het mag niet uit de hand lopen... ...we houden het... ...we beginnen van bovenaf al met dat systeem van beheersing op te leggen... Um, ik denk niet dat dat zo opgelegd is. En als het, ik denk dat, ook, dat het ook langer teruggaat dan uh, Hiroshima. Ik denk dat dus zeg maar het, het belang van het collectief al veel uh, eerder erin is ge Geslopen. Dat was hier misschien ooit ook wel toen we met z'n allen landbouwbedrijven En je was wel op elkaar aangewezen. Je gaat met z'n allen de rijstvelden in. Dat is iets wat je met z'n allen moet doen. Je kan niet in je eentje rijst verbouwen. Dus zeg maar dat de, de belang van gemeenschapszin... die zit er al, al veel dieper in dan, uh, dan, de, dan van de Tweede Wereldoorlog. En het is ook iets wat je... Wat niet. Je kan zeggen, deels is dat opgelegd, maar deels ook is dat iets wat je zelf uh, uh, ervaart. Het nut en het uh, rendement uh, daarvan. Dat het, dat het groter geheel belangrijker is dan jezelf. Ja, Als je een boer bent en, je, en je in zo'n dorp, ja, wat, wat je kan niks als je zegt van nou weet je wat, ik ga op mijn eigen houtje wel mijn rijst planten. Iedereen plant met zalen. Ja, de ik, ik ben voor. bereid je te geloven op dat die gemeenschapszin heel belangrijk is. En die gemeenschapszin is ja. natuurlijk in, in allerlei rurale samenlevingen te vinden. Ja. En, maar die enorme beheersheid, als dat inderdaad ja. ook zo is... want ja. dat is, is een stereotype beeld die je moet je ja. afvragen of dat ook de werkelijkheid ja. is... dat kan daar niet alleen mee verklaard worden, lijkt mij. Dat moet ook een andere oorzaak zijn. En nou, ik, als je het beperkt tot de ramp, dan kan ik niet zeggen dat dat, dat daar dat dat door politie komt die daar staat of iets dergelijks. Maar aan de andere kant, het wordt wel geoefend. Japan, ik denk dat afgezien van die, van die uh, rurale maatschappij... ook het feit dat ze een eiland zijn... en het feit dat ze regelmatig uh, door tornado's, uh, aardbevingen... tsunamis worden overvallen... dat dat ook bijdraagt aan uh, uh, hechten aan uh, met z'n allen de zaak weer, uh, uh, weer opbouwen. Ja. Ja, want ik heb eens in het radioarchief gekeken... en ik geloof dat er alleen sinds de Tweede Wereldoorlog... al zes flinke aardbevingen geweest zijn. Althans, die het nieuws hier gehaald hebben. Je zegt opgeoefend. Hoe, ja, hoe gewoon, oefenen ze erop gewoon, dan? Uh, op school. In elke school wordt e jaarlijks geoefend met uh, uh, anti-aardbevings... of nou, niet anti-aardbevings, maar aardbevingsevacuaties. Uh, uh, uh, gewoon op scholen komt een... jaarlijks komt een truck aanrijden... en daar zit een, een soort kamertje ingebouwd dat kan bibberen. En dan gaan de kinderen om de beurt... Uh, met een paar juffen dat kamertje in. En dan begint dan te bibberen. En dan worden de kinderen geleerd. Uh, uh, raam open, gas uit. En, uh, en, en, en uh, het kussen op je hoofd. En dan onder de tafel. Dat wordt dus jaarlijks uh, geoefend. Dus alles, alles is daarop uh, op ingesteld en gebouwd. Dus rampen zijn het feit dat een rampje kan overkomen. Dat is wel vrij dichtbij. Daar leven uh, vrij ze echt mee. Bij met dat Japan. bewustzijn ja. leven ze gewoon ja. iedere dag. Ja. ja. Maar dat deze ramp exceptioneel was, blijkt onder meer ook dat nu, nu bijvoorbeeld de keizer er iets gezegd heeft. Dat is voor dat het eerst ja, op dat televisie. Ik, het, waar het mij aan deed denken was toch, ook door de krachtige stem misschien, uh, en door de uniekheid ervan, dat de, de keizer aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uh, de nederlaag van Japan uh, uitsprak voor de... Voor de radio. Dit is natuurlijk van een andere orde, maar wel het gewicht. En hij laat zich zelden zien en mag ook zelden spreken. De keizer heeft een veel formelere, uh, en beschermdere en geregisseerdere rol dan is, ons koningar. is de Koningshuis. Keizer nog steeds god eigenlijk. Die Ruiter was god, hè? Maar die ja. god werd toen door Generaal MacArthur natuurlijk gedwongen om Precies, dat te spreken. Ja, is ja, hij ja. nog steeds god of is uh, het nu een mens? Nou nee, de, de Amerikanen hebben na de Tweede Wereldoorlog. Ze, ze hadden met, de Amerikanen hadden met een. Vers, verschrikkelijk onvoorspelbare uh, vijand te doen, die dingen als kamikaze deed, Pearl Harbor, dat was volledig uh, trauma. En dat was in de naam van God en Vaderland en in de, uh, en in de naam van een goddelijke keizer. Uh, dus toen, uh, aan het eind van de oorlog, heeft inderdaad de Amerikanen een, hebben een grondwet, zeg maar, gedicteerd, waarin uh, voorwaarde was dat de keizer niet meer uh, goddelijk zou zijn en ook dat Japan geen leger meer zou hebben. En nog wat dingen die op dat moment heel. Uh, Praktisch leken, zal ik maar zeggen. Dus dat, is, dat staat in de, in de grondwet. Maar als je kijkt naar de praktijk... Ik wil niet zeggen dat Japanners uh, hun keizer als een god uh, beschouwen... of daar heel religieuze gevoelens... Uh, koesteren voor hun, ja, uh, voor hun maar, keizer. Maar het feit dat Amerikanen het maar, vastgelegd hebben... hij is geen god meer, betekende niet automatisch... dat hij van god mens werd. Nee, en het, het grappige is dat... Nou, Hirohito werd vrij uh, uh, oud. Uh, dus het was al 50 jaar geleden, misschien wel 60. Dat, nee, dat kan niet. Nou, 50 jaar geleden zeker. Dat de oorlog voorbij was toen hij overleed. En hij werd opgevolgd. En... Uh, dat betekent dat voor het eerst uh, moest worden gekeken van wat voor protocollen volgen we Want dat zijn natuurlijk eeuwenoude protocollen van de keizerlijke hofhouding. En die zijn wel in een soort van uh, religie. Die hebben natuurlijk wel die religieuze uh, tradities. Van gaan we die uh, aanpassen? Maken we die wereldser? Of blijven we die zoals ze uh, waren? En uh, toch viel uh, alles en iedereen, en dat gaat dan ook, zowel over de keizerlijke hofhuishouding. Keizerlijke hofhouding. hofhouding. Bureau van de Keizerlijke Hofhouding als uh, kranten die opeens toch weer uh, taalgebruik kiezen, wat was voorbehouden voor de keizer. Dan kan je, je afvragen, is dat. Zit daar een goddelijk element in? Maar uh, het feit dat er geen afstand van wordt gedaan, betekent wel dat je altijd de mogelijkheid houdt om dat weer uh, nee. nieuw leven in te blazen. Ja, dus hij werd eigenlijk nog als goddelijke keizer behandeld toen hij werd aangesteld? Nou, Behandeld is een groot woord. Zo wordt, hij wordt niet op die manier aangesproken. Maar er zitten uh, rituelen in die uh, troonsbestijging. Uh, waarin hij soort van kopuleert met zijn uh, oervoormoeder, uh, Goddelijke voormoeder. Ja. Uh, en dan kan je je afvragen. Hou je, je zo'n ritueel of hou je dat niet? En dat ritueel, ja, daar zit verder niemand bij. Wordt niet uitgezonden of zo. Maar het is wel uh, gehandhaafd. Maar goed, als de keizer uit zijn huisje, uit zijn hokje komt... dan weet je gewoon als Japanners, er is iets heel ergs aan de ja. hand. Want dat gebeurt eens per ja, eeuw. Half eeuw. Eens per halve ja, halve eeuw. Ja, ja, ja. Goed. Uh, laten we nog even uh, teruggaan uh, naar die, die ramp van nu. Uh, die die, die, die, die, die leidzame houding. Uh, wat denk je, heeft dat nou meer voordelen of nadelen... dat die Japanners dat van hun cultuur hebben meegekregen? Nou, als, uh, in dit geval heeft het zijn voordelen. Ja. Als, natuurlijk zijn er kanten aan het, uh, de, de, het overheersen van het uh, collectief. Mm -hmm. Voor het individu. Dus als je het hebt over je zelfontplooiing en een, een aparte carrière kiezen. het Nog steeds geldt uh, het levenslange dienstverband. Uh, dat zijn dan kanten dat je denkt. Uh, het zou wel fijn zijn als ik halverwege me nog eens kon bedenken. Of iets kon veranderen. Maar zeker in de... In de in, in dit soort situaties heeft het zijn... Uh, ik denk niet dat je daar een uh, balans van kunt uh, opmaken. En ik denk dat er nog een andere reden is voor iedereen... om zich heel uh, uh, uh, gevoeglijk te dragen. En dat is, hoe gaat het verder? Je huis is uh, vernietigd, je dorp is vernietigd. Uh, je moet straks wel zorgen dat als er wordt heropgebouwd... dat je überhaupt ergens staat geregistreerd als dat je inwoner was van... Noem maar eens iets. Ja. Dus er zit ook een hele angst voor hoe het verder moet. En te zorgen dat je zeg maar, je rechten... en uh, je mogelijkheden en je kansen wilt uh, veiligstellen. Daarvoor moet je er wel zijn. Want nu ontstaat er een soort van... Uh, diaspora, zal ik maar zeggen, van tsunami-slachtoffers. Uh, het is wel voor, voor de slachtoffers van belang... dat ze in beeld blijven en geregistreerd zijn. En te midden van iets wat volledig onvoorspelbaar is... is het ook wel slim om dan zeg maar, te blijven zitten waar je te blijven zitten waar je zit. Waar je zit. Dus eigenlijk, uh, he, wat de Japan mag dan uiterlijk uh, veranderd zijn en er mag veel McDonald's zijn en de Amerikanen ja. mogen allerlei wetten hebben aangepast, ja. is een hard blijft de Japaner de Japaner die er vroeger ook was. Ik denk dat dat in grote mate het geval is. Oké. Okay. Uh, Elsrie Verma, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Uh, en uh, we krijgen zo de column van Elke Noordervliet, Maar nu eerst krijgen we een update van het nieuws door uh, Martijn Nijhuis. Radio 1. Na de eerste aanvalsgolf van de coalitietroepen op Libië... is het vanochtend relatief rustig in het land. Door de raket aan luchtaanvallen van gisteravond en vannacht... is volgens de VS de luchtafweer van de Libische leider Gaddafi zwaar beschadigd. Met name rond de steden Misrata en Tripoli. De exacte omvang van de schade is nog niet duidelijk. Volgens de Libische staatstelevisie zijn er zeker 48 doden gevallen...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 Bevindt zich een gedenkplaat met de tekst: De stad Sevilla aan haar koningdichter Al-Mutamid Ibn Abad op de 900ste verjaardag van zijn trieste dood, 7 september 1091. Na negen eeuwen nog betreurd. Ik ging op zoek naar de geschiedenis van deze koning en naar zijn gedichten. Ik stuitte op een boekje van Dulcie Lawrence Smith... uitgegeven in de reeks Wisdom of the East in het jaar 1915. De uitgevers van de reeks, ik citeer... hopen dat deze boeken op hun eigen nederige wijze... de ambassadeurs van goodwill en begrip tussen oost en west zullen zijn. De oude wereld van het denken en de nieuwe wereld van de actie. Dulci's inleiding op en vertaling van de poëzie van de koningdichter... is geheel in die geest geschreven. De melancholie doet je bijna pijn in het hart. Het zoek van haar woorden tast je kiezen aan. Haar kleine studie draagt ze op aan haar moeder. Die woont in Engeland. Dulcie helaas, is op het moment van schrijven in Frankrijk, 1915. Dit schrijft ze, en ik vertaal. Het boek waaraan ik begon onder vredige begeleiding van een Engelse zomer, is af. En terwijl ik deze laatste woorden schrijf... bij het kanongebulder van een wereldoorlog... schijnt het me toe dat tentbewoners niet de enige nomaden zijn. De karavaan van het noodlot wordt met willekeur bestuurd... en neemt ons mee naar vele vreemde plaatsen. En toch denk ik dat wij allen onze oase hebben... waarnaar we van tijd tot tijd kunnen weerkeren. Is het niet in persoon dan tenminste in gedachten. Want daar weten we dat de hete zon van de wereld ons niet zal kwellen... en dat de koele schuiden we niet gevlogen zijn. Daarom, hoewel ik bijna net zo ver van mijn oase verwijderd ben... als Mutamid in Ahmad van de Zijnen was... kan ik nog altijd mijn gedachten naar u toesturen... door middel van deze bladzijde, in de wetenschap dat ik ze in tegenstelling tot de koning van Sevilla later zal volgen... want ik ben geen balling en mijn oase is geen luchtspiegeling, maar een thuis. Gedaan in Frankrijk, 1915. Het zou nog een paar jaar en miljoenen slachtoffers duren... voordat Dulci naar haar oase kon terugkeren. En de geur van bloed en dood in de loopgraven... was een geheel andere dan die van de sinaasappelbloesem in Sevilla... Maar de gedichten van Motamid zijn prachtig. Ik kan de verleiding niet weerstaan. Ik heb er een vertaald uit het Engels. Dus het is twee keer lost in translation. Maak de wereld niet te haastig, het hof. Want zie, onder de beschilderde zijde en de borduursels... is het trouweloos en wispelturig. Luister naar mij, Motamid, ouder wordend. En wij... Die droomde dat de kling der jeugd nooit zou roesten. Die hoopte dat bronnen ontsprongen aan het Fata Morgana, rozen aan het zand. Wij zullen het raadsel van de wereld begrijpen. en wijsheid verkrijgen met onze mantel van aarde. Prachtig. Ja, dus, dit is, uh, hier is radio ook heel erg mooi voor. Ja, je moet er meer gaan vertalen, Nelleke. Uh, ja, misschien vond, doet ze dat wel. <laughs> voor voor, voor, voor we verder gaan we praten over Hitler tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eerst nog een korte update van het nieuws door Bert van Sloot. Ja, want Gaddafi heeft zojuist uh, gesproken. Dat is eigenlijk uh, de tweede keer vannacht. Heeft hij ook al gesproken. Maar hij zegt nu, de oorlog wordt niet gewonnen. Hij spreekt dus het Libische volk toe. De oorlog wordt niet gewonnen op de grond. Uh, niet uh, gewonnen in de lucht, maar juist op de grond. En verder heeft hij nog eens herhaald dat alle depots opengaan. De wapendepots. Iedereen uh, wordt bewapend. Jullie kunnen ons niet verslaan. Dat is dan tegen het Westen uh, gericht. Jullie stelen niet onze olie. Barbaren zijn jullie. Wij zijn een vreedzaam volk en er is geen enkele rechtvaardiging... Om om ons zo aan te vallen. En wij vragen aan alle mensen, zo zei hij, alle mensen in de wereld... sta op tegen jullie regering, begin een nieuwe revolutie... pak het groene boekje erbij, ik heb een handleiding geschreven... en uh, doe het zo. En het is een pact met de duivel die gesloten is... en daarmee doelde hij op de andere landen in het Midden-Oosten... om ons op deze manier aan te vallen. Wij zijn sterker vanwege onze onverzettelijkheid en wij zullen uiteindelijk sterven als martelaren. Hij is nog bezig, want die toespraken zijn nooit zo heel kort. Maar uh, dit is ongeveer de samenvatting van ja, ja. de eerste tien minuten. Oké, okay, om elf dit... uur... Krijg krijgen we meer van je bed. Ik, maar, uh, ik denk het wel. Ja. Maar, maar even, even, het is een gewaagde vergelijking, maar toch, Wim Berkela, Hitler in de bunker, die raaskalde op het einde ook steeds meer. Nou maar. ja, je moet ook even denken aan de volksturm. Het, het ja. zei het alleen, dat, dat is natuurlijk een, <laughs> een beetje een Maar het is inderdaad, dit is natuurlijk wel, dat, dat voortdurend denken, uh, ik, uh, als ik weg, ja dan, nou dat is eigenlijk, dat is drie weken geleden zo. Ik weg, dan ook mijn volk weg, bij ja. ik spreken. Dat, dat zegt hij nu niet. Maar het is natuurlijk één grote demagogie en een lugubere cabaretvoorstelling natuurlijk. ja. Ja, maar we gaan het nu niet hebben over Hitler als redenaar, maar Hitler in de tijd dat hij zelf soldaat was. Hè? Uh, ja. Er is een boek uitgekomen, er zijn al enkele recensies van die kranten verschenen. Uh, ik heb begrepen dat er wel uit blijkt, Hitler was geen lafaard, maar ook beslist geen held. Uh, boek van Thomas Weber, Jos. Ja. En, ja. Uh, en, en aan die oorlog zit heel wat vast, namelijk aan dat boek over de Eerste Wereldoorlog, namelijk bijvoorbeeld ook de opvatting dat Hitler... Uh, uh, Gemaakt zou zijn door de Eerste Wereldoorlog. Dat wat de historici tot nu toe aannemen. dat de Eerste Wereldoorlog van grote invloed geweest is op het denken en functioneren van Hitler. dat dat misschien wel niet zo is. Nou, Wim Berklaar, we hebben hem al geïntroduceerd. Hij zit hier. Uh, Wim, uh, Thomas Weber. Hitler in de Eerste Wereldoorlog, een spraakmakend, verrassend boek. Ja, ik, ik, kijk, wat, wat, wat opgewekt doet stemmen, dat, dat is gewoon geschiedschrijving op zichzelf. Je denkt over Hitler, er is zo vreselijk over geschreven, alles uitgezocht. Nou, er komt zo'n jonge schot aan, uh, die zit in Aberdeen, die is 35 jaar, die gaat naar München... en die zoekt eigenlijk alles uit. En wat zoekt die uit? Uh, kijk, Hitler zat in de Eerste Wereldoorlog bij het, uh, het regiment Liest. Genoemd naar kolonel Julius van Liest. Die, die uh, zelf alweer sneuvelt en dan vervolgens weer opvolgers krijgt. Maar die man die... Kijk, van Hitler weten we heel weinig. En Hitler zelf is één grote mythomaan natuurlijk. Die, die loopt zich zijn eigen leven voortdurend in bluf en zelfvergroting uh, uit te tekenen. Wat hij gaat doen, hij zegt... Uh, ik ga gewoon kijken naar al die regimentsleden. Zijn die regimentsleden net zo oorlogzuchtig als Hitler was? Uh, is dat net zo'n generatie geweest die uit die loopgraaf kwam met het idee... wij gaan het, wij gaan Versailles, het verdrag van verzaaien herstellen. Wij gaan uh, Duitsland uh, de macht teruggeven. Totaal niet. De helft van die mensen is gewoon sociaaldemocraat. Uh, het zijn voor een groot deel overtuigde democraten. En vooral, heel belangrijk, ze zijn toodmoe van die oorlog, want ze hebben in de Molder... Euh, nou ja, Nelleke noemde net al bloed en dood, de geur van bloed en dood, dat hebben zij geroken. Hitler heeft dat niet geroken. Ja, ja, in... Maar uh, Hitler heeft het overleefd ook. Hè. Dan moet je toch een gezonde dosis lafheid gehad hebben ook? Nou ja, nee. Gezon... Nou, in ieder geval ook nee. wegduiken. En, uh... Nou, dat ja. is zeker gedaan. Hij heeft natuurlijk op tijd, maar dat deed hij elke soldaat... hij, heeft, hij is weggedoken op het juiste moment natuurlijk. Dat, dat, dat, dat kun je niet kwalijk nemen. Ja. Maar hij is vooral op de juiste momenten gewond geraakt. Dat is heel gek. Maar hij is, <lacht> hij is twee keer gewond geraakt... waardoor hij afgevoerd werd vindt hij, hij dat op? zelf geregistreerd? Nee, nee, nee. nee, want laf was, was hij ook niet. Hij was, hij was natuurlijk zoals iedereen op, op dat moment sluw. Um, je bent natuurlijk uit op zelfbehoud. Dat was hij ook. Hij ja, was niet maar love. dan de gaat had hij niet wat die Japanners hebben. Dat het, het, het grotere, geheel belangrijker voor hem was dan zijn eigen Nee, Later liep hij natuurlijk ja. in de tweede Wereldoorlog voortdurend op. op uh, uh, offer je op. En, uh, ja, maar dat moesten anderen dan ja, doen. Precies, ja, precies. Ja. Nee, dat deed hij zeker niet. Dat ja. deed hij zeker niet. Goed, even nog, uh, ik hoor je net zeggen... het verdrag van Versailles en de Eerste Wereldoorlog. Uh, bedoel je dan echt het verdrag uit 1918? 19? Ja, 1919, 1920, dat verdrag? Ja, ja. Nee, goed, ja, ik wil niet echt flauw zijn... maar dat kan tijdens die Wereldoorlog zelf nog niet zo'n rol gespeeld hebben... want het was aan het einde ervan. Nee. Dus of, of heb ik je verkeerd begrepen? Ja, nee, ik, ik ga het ongetwijfeld te snel. Wat, wat ik bedoel te zeggen is... Uh, dat die, de generatie van de mensen die ja. uit die oorlog kwam... daar werd van gezegd, die zijn net als Hitler bezig... Uh, om... Uh, die hebben wrok over de verloren oorlog en die hebben wrok over de zogenaamde dolkstoot. De politici, uh, bij Hitler zijn het natuurlijk de Joden, geven de, de, de militairen een dolkstoot in de rug. En uh, nou ja, ze zijn allemaal wraakzuchtig. Is niet zo, de meeste van die soldaten uit dat regiment uh, van Liest... Die hebben dat niet. Die willen gewoon terug naar de samenleving. De gedachte was dat tijdens die oorlog, de Eerste Wereldoorlog... het hele potentieel voor aan denken voor die Tweede Wereldoorlog... al is opgebouwd en dat blijkt niet zo te zijn. Even nog dit. Hij heeft dus iets gedaan... wat kennelijk geen enkele andere historicus op dat idee kwam. Want, want lagen die bronnen gewoon voor het oprapen over dat regiment? Nou, dat is, voor, dat is wat ingewikkeld. Kijk, er is één historicus, die moeten we altijd even noemen... Dat, maar dat is geen schrijver. Dat is Anton Jogingstaler. Die wordt altijd door allerlei historici wel geëerd... maar die kan geen goede boeken schrijven. Dat is een soort boek boekhouder. Uh, terwijl deze man die uh, ziet die bronnen, nou ik zou niet zeggen als eerste, maar als tweede. Maar hij kan er een, een verhaal van maken en hij heeft allerlei getuigen ook nog. Hij spreekt allerlei getuigen. Mensen die dus, uh, na, dus niet getuigen van de Eerste Wereldoorlog, maar kleinkinderen van en die geven dan weer documenten. Het is een heel rijk gedocumenteerd boek. Ja en ja, wat ik al zeg, daar komt kom dus echt uit dat, dat Hitler een Echt andere figuur was dan de meeste van het regiment. Ja. En dat is toch bijzonder goed. We gaan toch even. We hadden, je had het net al. Het is ook de kunst om op het juiste moment gewond te raken. Zoals je dat net uh, samenvatte. Ik wil even nog luisteren naar. Um, naar een fragment uit het boek. waarin uh, je kunt horen wat voor held Hitler zou zijn. Even de mythe Hitler. Hier komt hij. Hitler onderscheidde zich in elke slag als een van de moedigste soldaten. Zijn kameraden uit die tijd zeiden later dat ze zich er vaak over hadden verbaasd... dat Hitler niet al veel eerder door een kogel was getroffen. Omdat hij zo moedig en zo betrouwbaar was, werd hij tot koerier benoemd. Hij moest dwars door geweervuur rennen... en berichten van de ene officier naar de andere brengen. Dat was zeer gevaarlijk, maar Hitler deed het altijd moedig en onverstoorbaar. De keizer verleende hem er eerst het IJzeren Kruis tweede klasse voor... En daarna zelfs het IJzeren Kruis Eerste Klasse... dat alleen voor de moedigste soldaten was weggelegd. Ja, dat was onze collega Anton de Goede... die uit het boek van Thomas Weber las. Dit was overigens uit een kinderboek... Het verhaal van Hitler aan kinderen verteld... dat in Duitsland erg populair was in de jaren dertig. Ondanks die twee IJzeren Kruizen, Wim... dit is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid, je duidde er net al op, was iets anders. Hitler ja. was... Eigenlijk amper aan het front. Absoluut. A amper aan het front. En eerst even over die kruisen. Kijk, dat eerste kruis kreeg die, uh, de eer, hij, kon, hij... De eerste keer dat hij ten oorlog gaat is in oktober 1914. En dan... Uh, veel van die regimentsleden, waaronder Hitler... worden daarna bevorderd. Dus het was niet... De eerste, dat eerste ijzerkruis is niet een speciale bevordering... vanwege heldendaden. Dat is gewoon niet zo. Dat, routine, routine. dat kregen, dat kregen ja. er meer. Dat kregen ja, er meer. Routine-onderscheiding. Ja, in zekere ja. zin routine-onderscheiding. Die tweede, dat is interessant. Die tweede, daar is een heel groot verhaal van gemaakt. Er zijn allerlei mythes om. Een van die mythes is: Hitler zou als enige met een pistool een, een uh, regiment van, of een regiment, maar een, een, een bataljon van Franse soldaten uh, staande hebben gehouden en gearresteerd. Dat nou, was niet zo. Dat was onder aanvoering van de Joodse uh, onderofficier Hugo uh, Koetman. Dat is de man die Hitler uiteindelijk ook voorgedragen heeft. Hitler maakte deel uit van een bataljon Wat een ander bataljon, een Frans bataljon, arresteerde. Dat wordt natuurlijk allemaal... Al die mensen worden uitgevlakt. Zeker deze Jood. Worden allemaal uitgevlakt. En dat blijft natuurlijk over Hitler als de man die een ja. heel bataljon arresteert. Maar hij heeft dat kruis, dat kruis dankzij een Jood gekregen. Ja. ja. Een Jood die later... Dat is ook interessant. Een Jood die later naar Amerika gaat. In 1962 sterft. De naam Henry Grant aanneemt. Nooit meer... Iets over die oorlog wil spreken, maar zijn vrouw, ja, die kan dat natuurlijk niet laten. Die denkt: Ik heb, ik heb, uh, ik heb een man, een jood, die heeft moeten vluchten en hij heeft echt, echt moeten vluchten voor de holocaust, die met Adolf Hitler, de aanstichter van het kwaad, zo maar zeggen, uh, in dat regiment heeft gezeten. Ja, dat, dat, dat. Die eerste slag, laten we die toch even nemen. Hij heeft één slag meegemaakt, Adolf Hitler. Nou, twee. twee. De tweede slag is 1916. Dat is, dat is vier dagen aan de sommen. En dan wordt hij per ongeluk... Ja, dat is ook weer zo. Per ongeluk. Ja, dan wordt hij geraakt door een uh, granaatscherf. Bij de tweede slag. En dan wordt hij van gezegd... zijn hele gezicht lag open. Nee, genaatscherf in het bovendijbeen. Goed. Maar even de volgorde. Hij, want dan is hij al koerier tijdens die tweede slag. Als ik het goed begrijp. Ja, zeker. En Tijdens die eerste slag, dat bedoelde ik, is hij nog gewoon soldaat. Zeker. En mag hij meestormen. Uh, en dan schrijft Weber dat uh, Hitler in Mein Kampf vertelt, uh, jij moet het me even overnemen nu, uh, hoe dat ging. Ja, is inderdaad, van we, we, we stormen met hoera en zingend, Duitsland, over alles, uh, de loopgraaf in. Nou, dat hoera, dat was een verplichting. Dat was een verplichting. Je werd dus uh, je werd verplicht eigenlijk als hoera om een soort geestdrift om elkaar uh, op te roepen de loopgraaf in te, te gaan. Of, pardon, uitgaan, uitgaan ja. en de, de vijand te bestormen. Het punt is dat uh, Duitsland dat overal is. natuurlijk allemaal onzin. Er werd wel gezongen, maar dat zijn liedjes. Uh, nou, hooguit die Wacht aan Rijn. dat is het beroemde uh, defensieve lied. Maar dat Duitsland overal is allemaal fictief. Dat, dat uh, de vijand bestormen, dat hebben ze wel gedaan. Er zijn nog 725 doden bij die eerste slag ge ge uh, gevallen. Want ja, dat regiment. dat was voor een deel waar dat vrijwilligers. Voor een deel waar dat uh, mensen opgeroepen werden. Ja, en die waren natuurlijk zo groen als gras. Dus die, die, dat was gewoon. Nou, wat Thomas Weber ook schrijft: prijsschiepen voor de Britten. Maar even, even dit, Wim, voor de duidelijkheid. Hitler is een, een korte tijd invanteristen, soldaat. En ja. dan wordt hij al heel snel courier. En daar hebben ze medesoldaten een specifieke term voor. Ja, het etapperswijn. Dat zul je opdoelen. Ja, het etapperswijn. Ja, dat, kijk, 9 november 1914 wordt hij courier. En na kijk, die hele oorlog door, een aantal van die andere regimentsleden, die zitten natuurlijk in uh, de molen, die vechten aan het front. Hitler raakt gewond. Ik noemde dat 1916. Uh, en... Ja, dan is hij eigenlijk, uh, dan kan hij naar Berlijn gaan. Dan kan hij in Berlijn rondlopen, kan hij uh, musea bezoeken, bewonderen. als je tuur bewondert. Als je dan weer terugkeert aan het, front, aan het front, twee kilometer achter het front, dan is die etappenzwijn, want dan loopt hij uh, niet, wat, wat in dat fragment uh, naar voren kwam, uh, dan, dan loopt hij dus niet uh, tussen de vuurlinies door. Nee, dan loopt hij, hij van, regimen, van, van regimentscommando uh, uh, naar regimentscommando. En hij kan, hij kan spreken, dat staat ook in het boek, de klok erop gelijk zetten als de Britten achter het front een aantal van die kanonschoten laten gaan. Dus dan, laten we zeggen, om drie uur komen er van die kanonschoten, dat, dat weet je. Als je achter het front zit dan denk je, nou laat ik om drie uur niet gaan, laat ik om half vier gaan. Zo veilig was dat relatief. Blijft de Eerste Wereldoorlog, het was geen lafaard, maar het was zeker niet de held die er overigens uit dat regiment wel waren. Hoe belangrijk is dit nou allemaal, Wim? Uh, want uh, even nog, dat regiment, dat was dus niet de, de oorlogsmachine... die Hitler er later van heeft gemaakt. Het was een reservebataljon hè? Ja. Een reserveregiment. Dus, dus er is wel eens gezegd, de, het regiment was de universiteit van Hitler. Daar heeft hij als het ware zijn, zijn, zijn ja, kennis ja. op gedaan... over wat hij ging denken. Uh, wat verandert er nou aan die opvatting... Door dit boek. Nou, wat er vooral verandert, veranderd is dit. Wij hebben altijd de gedachte gehad... Uh, de generatie van Hitler... nou, dat werd dan het gesprek met Wim Klink het even genoemd... Uh, Hitler is van 1889... 25, als hij de, de oorlog ingaat... die generatie komt er beschadigd uit... dolkstootlegende en noem maar op... die generatie wil een Tweede Wereldoorlog voeren. Nee, wat er gebeurt is... dat Hitler wordt eigenlijk uh, door zijn... Um, laten we zeggen kameraden uit de, Tweede Wereldoorlog. Oh, uit de Eerste Wereldoorlog... beschouwd als een soort uh, ja, zijfiguur. Een, een bluffer die zichzelf heel groot maakt. Maar hij is vooral aan de hand van de generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt. Dus de generatie wat ook Sebastian Hafner wel eens beschreven heeft. De generatie van de onvoorwaardelijke. Heinrich Himmler, geboren 1900. Albert Speer, 1905. Adolf Eichmann, 1906. Ja. Werner Best, tweede man uh, achter Reinhard Heydrich, 1903. Dus de mensen die de eerste Wereldoorlog niet voeren... Die net dus niet als kindsoldaat zijn ingezet, zeg maar. Exact, maar, ja. exact. inderdaad. En dat sprekt aanklopend met Wim Klinken. Net ja. niet als kindsoldaat. Ja. Dat zijn dus de mensen die niet weten wat oorlog is. En als je niet weet wat oorlog is, dan ga je gewoon fris beginnen. Ja. Dan, ja. Maar mag ik, mag ik nog één ding ja, over natuurlijk. het regiment? Want jij, jij zegt het benadruk je even heel erg reserve-regiment. Als je nou niet zoveel van legers weet, net zoals ik... dan heb je geen, betekent reserve dat ze, dat ze in de dugout zaten... en eh, niet meededen, behalve als ze even nodig waren? Of? Nou, nee, dat is een goeie. Ja. Want er zijn, nee, zijn echt perioden geweest dat ze gewoon aan het oefenen waren. De, dus dan, dan waren ze gewoon aan het oefenen. Dus dan was het helemaal niet zo, dat ze vier jaar aan het front waren. Ze hoefden een constante storm. Nee, en zo, nee ja, zeker, okay. niet, nou, zeker niet. Cool. Maar ze werden wel ingezet. Ze ja, hebben serieus nee, meegedaan. Ja, er zijn volk volk ontzettend volk volk veel eh, honderden, ze, duizenden gevallen. Ja, dat, dat, dat, dat zeker dat ook. Maar bij. het is niet natuurlijk, laten we zeggen, de elite, de, de, het echte frontleger wat, wat voortdurend in de weer is. Maar als je nou dit boek nog even in grote lijnen neemt, even die, die harde werkelijkheid verlaat van, van het front. Dan is er altijd gezegd, en ik zei het net ook al, Hitler heeft zijn ideeën mede gevormd door de Eerste Wereldoorlog. Heel Duitsland stond klaar. Maar hij kwam dus kennelijk niet als een uh, geboren nationaal... of als, als een nationaal socialist uit die oorlog. Nee, dat is ook een van de intrigerende hey, dingen. Is dat nou zo? Ja, nee, er is een is, filmopname dat Hitler... Achter de baar loopt van Koert Eisner. Koert Eisner, dat is uh, een, een communist. die een staatsgeef heeft geprobeerd te plegen. in de Raadrepubliek Beieren. Hij probeert de Raad Republiek van Beieren... te Ja, een soort, soort wistjes, een soort uh, klein bolshevistisch. Een soort klein wistjes. Ja. Er is een filmopname, uh, de, de Weber schrijft daar ook over. Uh, ik heb die, dat, dat opname, een minuut, zal maar zeggen. zie je Hitler lopen achter die baar. dat je denkt: hè? Hitler achter de baar van uh, Koert Eisner. Is die man dan een tijdje bolshevist geweest? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En Weber is ook wel eens eerlijk om te erkennen. Er is een raadsel en dat is in, door dit boek ook niet opgelden. Ja, er zijn waren zes maandelijke... Of nee, ma maagdelijke maanden. Waar hij kennelijk nog niet weet wat hij gaat doen. Nou ja, doen. dat zegt Weber ook. En dan komt hij die uit die oorlog. Dan is iedereen... ...heeft natuurlijk een familie. Hitler niet. Hij is helemaal vervreemd van zijn familie. Uh, dus hij blijft nog een tijd in het leger. Uh, en dan inderdaad loopt hij achter die baan van Eisner. Daar wordt weer soms van gezegd... ...hij deed dat als spion. Want bij, toen hij in het leger was... ...toen hij gedemobiliseerd was, maar toch in het leger bleef... ...was hij informant van het leger. En er, werd wel gezegd, er is wel gezegd... ja. Uh, Hitler is waarschijnlijk uh, gebleven in het leger om te spioneren in linkse kringen. Weber zegt weer, ja dat is niet zo. Hij weet echt niet wat hij wil. Maar ja, er staat tegenover dat in 1915, dat staat, wordt ook in het boek genoemd. In 1915 is er een bron dat Hitler zegt, uh, die oorlog is er nu. Maar het zou ook goed zijn als we een soort binnenlandse oorlog hebben... tegen het kosmopolitisme, tegen het internationalisme... Euh, nou ja, ik zal maar zeggen euh, tegen het wereldburgerschap. Dus er is altijd al iets aan deze man, een soort bekrompenheid... een, een soort... Euh, een nationaal, nationaal denken, wat wij natuurlijk kennen... uit het nationaalsocialisme. Dus dat, dat raadsel van die vijf matelen maanden... zoals jij dat mooi zegt, van Koert Eisner, ja, dat is raadsel. Nee, want kun je afvragen of dit boek... ondanks de grote kwaliteiten die het heeft... Eh, misschien toch een beetje... Van, van het nationaalsocialisme... een soort incident maakt. Hè? Dat, dat het niet meer zomaar uit... en dat is een bekende discussie... komt het voort uit die Duitse geschiedenis... of komt het uit de concrete omstandigheden van de jaren 30 voort. Uh, vind je het overtuigend dat het, want dat is eigenlijk wat hij zegt... het komt uit de jaren dertig? Nou, hey, kijk, hey, wat, wat zijn, wat zijn belangrijkste stelling is natuurlijk inderdaad... Het, het, nou ja, jaren 30. het komt ook wel uit de jaren 20 voort. Dus eigenlijk na die Raad Republiek is uh, Raad Duitsland anti-boltsjewistisch... dan krijg je dat anti communistische element. Dus in de jaren twintig... 20... Radicaliseert een deel van het land. Een deel, want hij, een groot deel blijft toch democraat. Nee, het raadsel is, wat hij niet goed oplost... is het raadsel, maar dat kan hij ook niet oplossen. Dat kan je hem ook helemaal niet kwalijk nemen. Uh, het, het, is, het is een geweldige uh, historicus wat die, wat die Weber allemaal presteert. Maar wat, wat het raadsel blijft... hoe kan die Hitler zo middelmatig zijn in de Eerste Wereldoorlog? En hoe kan die in de periode 1919-1923... Een, me een metamorfose ondergaan... dat althans een klein deel van, van zijn getrouwen zegt... Als hij A zegt, zeggen wij ook A. Ja. Als hij bezig zegt, zeggen wij ook B. Ja. Maar zijn grote aanhang komt pas met de crisis toch. Dat, dat sowieso. drijft hem in zijn leven. Nee, ja. nee, maar dat is sowieso het geval. Maar hoe kan die man dan toch al na die in, in dat kleine partijtje... wat hij is, zo'n aanzien hebben? Terwijl die in de eerste wereld toch zo middelmatig is. En dat is wat dit boek eigenlijk onopgelost laat. Ongelost laat, maar tegelijkertijd het raadsel nog eens vergroot... en laat zien hoe... hoe curieus dat eigenlijk is. Ja, hoe curieus deze figuur natuurlijk is. Want kijk, hij werd, hij werd in de oorlog werd beschreven als de gekke Oostenrijker. Als je hem een vraag stelde, uh, moest je niet doen, want hij begon met een monoloog en dan een half uur was je verder. Ja, dat was iemand waarvan je dacht, hoe kom ik er vanaf? Ja. ja. Ben je helemaal Hoe kom ja. ik er godsnaam ja. van hem af? Hoe, ja. Maar ja, deze man, ja, je zou zeggen, dat is een man die na de oorlog, hoe dan ook, gedwongen is tot mislukking. Wim, tot slot, een van de belangrijkste nieuwe boeken over Hitler in de Eindeloze hoeveelheid. Hoe ja, dit... zonder meer. Dit is, nee, zonder meer dit, dit is niet genoeg de prijzen. Uh, lees dit boek, koop dit allen. Uitgekomen en... bij Nieuw Amsterdam. Ja, en het heet Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. En het is geschreven door Thomas Weber. Wij maken zo even plaats voor het nieuws van 11 uur. waarin u helemaal bijgepraat gaat worden over wat er allemaal gebeurt in Libië. en waarschijnlijk ook van hoe het staat met de kernreactoren in Japan. Straks na 11 uur zijn we weer terug, onder meer met Pieter Steins en zijn boek. Macbeth heeft echt geleefd. Tot zo, tot na het nieuws.